Eerst het NOS nieuws van 12 uur. uitkomst is van een referendum. De regering zou daarmee de wil van het volk uitvoeren. Het hof gaf de regering meteen na de uitspraak toestemming om tegen het oordeel in beroep te gaan. EasyJet en de vakbond VNV hebben een akkoord bereikt over een cao voor de Nederlandse piloten. Daarmee zijn nieuwe acties van de baan. Piloten van EasyJet legden dit jaar het werk verschillende keren neer. Ze wilden minder zware roosters, meer doorbetaald worden tijdens ziekte... en een beter pensioen. EasyJet moest vanwege de acties vluchten annuleren. Piloten hadden individuele contracten met EasyJet. Nu is er voor alle piloten voor het eerst een cao afgesproken. ING Bank heeft het afgelopen kwartaal een netto winst behaald van 1,3 miljard euro. Dat is een kwart meer dan vorig jaar. In het derde kwartaal leende de bank 3,6 miljard euro meer uit en ook kwam er een paar miljard meer spaargeld binnen. Er werden meer mensen klant van de ING. De bank was verder minder geld kwijt aan regelgeving, zoals de bankenbelasting. In oktober kondigde ING nog aan dat er komende tijd flink wordt gesneden in het aantal kantoren in Nederland en België. En er worden 7.000 banen geschrapt. In China heeft een lokale overheid een nieuwe lijfstraf bedacht. Autobestuurders die met groot licht andere bestuurders hinderen... moeten zelf 60 seconden in de koplampen van een auto staren. Ook moeten ze een boete betalen. Het is niet de eerste keer dat de verkeerspolitie van Shenzhen... een opmerkelijke straf bedenkt. Vorig jaar konden mensen die de straat overstaken zonder op te letten... kiezen tussen twee verschillende straffen... een boete betalen of het verkeer regelen... terwijl ze een groene hoed en vest droegen. Dan het weer van het westen uit. Regen, buien, ook opklaringen, af en toe zon. Vanmiddag wordt het 11 graden. Dit was het NOS-journal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. Ja, ja, ja, ja.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 Goedenavond, goedenavond met elkaar Aan de tafeltjes en aan de bar. Neem je niet faalijk dat ik u allen nog niet ken Maar mag ik eventjes vertellen wie ik ben Ik ben ja, Dolly. de portier Ik heb zo'n vol baantje hier Ik zeg altijd keer op keer Dag mevrouw en dag meneer Hoe vindt u hier bij ons de sfeer?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 Dames en goedemiddag Zandvoort. Goedemiddag allemaal. Smakelijk eten. Ja, smakelijk eten vooral. Heerlijke lunch. Ja, ja, ja. Oh, Zo. Wel. Nou, nou. We nou we dat beginnen. was weer een begin, hè? Ja, dat was wel weer even een actie van je. Ga je het uitleggen aan de mensen? Ga uh, je het nou, uitleggen aan onze nou, luisteraars? Nee, dat zou, denk beter van niet. Nee? Nee. Wat dan? We staan ze allemaal aan je deur straks. Ja, daar heb je wel kans van. Maar ze weten natuurlijk niet waar ik zit, hè? want er zijn nee. twee locaties. Oh ja. Ja? Ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Maar nee, voor, uh, Donnie is namelijk aangenomen, dames en heren, als, uh, als oproepportier bij uh, uh, Theater Haarlem. Ja, ja? achterportier uh, hè, achterportier. Uh, achterportier hè, niet het voorportier, maar gewoon nee. het achterportier. Ja. Dat is altijd wel handig natuurlijk, heb ik ook op Facebook gezet. Dat is altijd wel handig natuurlijk. Dan is dat een voorstelling graag. Kan die naar binnen, dan binnen dan glippen? Toen meld ik me gewoon bij de achterdeur. Daar staat in. Nou. nou, dan ga ik naar binnen. Is ja, is nou, die baan die ben ik dus al niet kwijt. <lacht> <lacht> ik word straks wel gebeld. Bijna erin zien, mevrouw. <lacht> maar goed, hartstikke leuk. En uh, je gaat uh, dan, dan beroemde mensen ontmoeten, denk ik zomaar. Ja, beroemde mensen, niet beroemde mensen. Ja. Uh, leuke mensen, vervelende mensen, ja. gespannen mensen. Ja, precies, de, de leveranciers. Dit de uh, Nou, iedereen die, die van achteren naar binnen wil, hè? Nou, ja. <laughs> <hijen> nou moet je wel over zoeken, maar zij Je zit meer een beetje seks met die geloof ik. Nee, nee, nee, nee, zo bedoel ik het niet. <hijen> oh, oh, sorry. Die via de achterkant naar binnen wil, langs, Nee, ja. hoe moet ik het dan zeggen? Ja, ja, ja. Die, uh, die zich melden aan artiesten, de achterdeur. Ja. Bij de artiesteningang, ja. ja. Kijk, dat Wat, is, dat is, ja, ja, wat tegenwoordig... een taakomschrijving zeg. Ja, je moet tegenwoordig op je, op je woorden letten. Ja, hoor. Op de... ik merk het. Ik klap ja, altijd alles maar zo eruit. Maar ja. dat kan helemaal niet meer. Nee, hè? nee, nee, nee. Niet. Zeker niet om deze tijd van de dag. Nee. nee. nee. Goed, nou, uh, we gaan. Ja. De, de trend is weer gezet. <laughs> <laughs> we zijn er weer. Het is weer de uh, daverende donderdag. Ja hoor, we zijn weer. Ja, heel Ja, Volle ja, ja, ja. stroom vooruit. Volle stroom vooruit. Zo is dat. Ja. Nou, uh, heel ja. fijn. Dames en heren, uh, we zijn er weer. En we gaan weer gewoon proberen om er een leuk programma te maken. Voor die, uh, Vooral het proberen, hè? He, ja, he. ja, dat zegt een heleboel. Wat <lacht> hebben we vandaag allemaal? Nou, we hebben vandaag in ieder geval natuurlijk uh, het regeling nieuws om half 1 half 2. En we hebben natuurlijk ook nog uh, de vrijwillige van de week. Die komt om kwart over 1. Dus dan weet u dat vast. En wat er verder allemaal zoal ter tafel komt. Nou, je weet dan nooit wat koffie, koffie, Nassi. Oh, geen nasi vandaag. Nee, nee. Oh, jammer nou ja. Had je ja. weer een maaltijd verwacht? Oh, nou, eigenlijk wel, ja. ja ik ja. heb geen brood meer genomen. <laughs> en ik heb niet gekookt gisteren, want ik had zulk goed nieuws. Ik heb mezelf Opfee. op een zak patat getrakteerd. Ja, nou dan. Ja. Oh, als, het maar goede, als het allemaal goede patat was, dan Ja, het ja, ja, heerlijk. Goed, we gaan vandaag eens beginnen met uh, Abba. Dat heet Eagle. onze vrienden uit Zweden van Abba, Benny Andersen, Björn Ulves, Agnetha Fältskog. En uh, van Frida wek daar nou niet zo in te richting. Nou. Ja, en gezamenlijk vormden zij het kwartet uh, Abba en we hadden grote hits tussen 1974 en 1982 zo ongeveer. En toen uh, was het op. Doe stop. Toen was het op, toen stopten ze ermee. Jörn en Benny gingen toen samen met Tim Rice, de prachtige musical chess schrijven. En sindsdien hebben we weinig meer van ze kunnen vernomen eigenlijk. Ja, eigenlijk helemaal niets meer. Tenminste, niet, voor, niet qua hits en zo. We hebben nog dus wel muziek gemaakt, maar we hebben er weinig eh, op oh, Echt. Ja, oké, okay. nou uh, goed, fijn, lekker, hartstikke leuk. Nou, dan gaan we nu door met uh, de 3-1, want het is bijna kwart over twaalf en we uh, iets te vroeg nou ja... In, in, in. En die is vandaag van een van mijn favorietjes Crosby Stilt en Nash. It's to the point where I'm no I am sorry.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 in yourself away from me now you are free and I am lying this does not mean I don't love you I do, that's forever just and for always I am yours you are mine you are what you are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 almost cut my hair, it happened just the other day, it's getting kind of long, I could have said it wasn't my way. Niet, uh, groepen zo uit de 60s. Nou, 70s meer natuurlijk. Nee, 60s, want het eerste album kwam in 69 uit. Crosby Stills en Nash, een illuster gezelschap. Stefan Stills bekend geworden door de band Buffalo Springfield. En uh, David Crosby bekend geworden vooral door de band The Birds. En uh, Graham Nash natuurlijk bekend geworden door de band The Hollies. Op het moment dat de Hollies besloot om een album te gaan maken van de Holly Sing Dylan. Toen besloot Graham Nash om de band maar te verlaten. Want dat zag hij helemaal niet zitten. Hij wilde gewoon eigen muziek maken. Een beetje progressieve muziek. En uh, hij uh, verkaste naar Amerika waar hij een vriendin had. Die heette Joni Mitchell. En op een feestje bij Judy Collins thuis uh, de, ontdekte ze, kwamen ze elkaar tegen. Uh, ze zaten een beetje te jammen en een beetje te zingen. En Nash die, uh, kwam erbij. En die verzonden ineens een hoog stemmetje bij uh, wat ze aan het doen waren. En toen waren ze daar zo van onder de indruk... dat ze zeiden, joh, we moeten wat gaan doen. Nou, dat uh, is uh, wat er gebeurd is. Ze kwamen met een uh, prachtig album in uh, 1969... waarvan het eerste stuk Judy Blue Eyes... Sweet Judy Blue Eyes, geschreven voor Judy Collins. Um, het openingsstuk was van deze 3 in 1. Daarna Almost Cut My Hair van David Crosby... Een nummer dat hij schreef op de avond dat Robert Kennedy werd vermoord. En uh, het slaat er eigenlijk op, uh, Almost Cut Me dat hij in zijn vertwijfeling over de toekomst... en hoe het leven in elkaar zat bijna zijn lange haar... er had afgeknipt. En dat heeft hij dus gelukkig maar niet gedaan. En daarna Carry On, het openingsstuk... van het legendarische tweede album van dit uh, gezelschap. En dat daar ook Neil Young al een beetje uh, erbij kwam... Uh, Crosby, Steels, Nash and Young dus in dat geval. En dat heette Carry On. En dat is een album uit 1970. Jawel, déjà Vu. Nog steeds een van de classics albums aller tijden. Zo is dat. En niet anders. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, hier volgt het regionale nieuws van 3 november 2016. In juni is de verbouwing van het KNRM-boothuis van station Zandvoort gestart. Het boothuis wordt aan de achterzijde uitgebreid. Op de eerste verdieping komt het bemanningsverblijf... en op de begane grond wordt een nieuwe pakkenruimte gerealiseerd... en komt er een doucheruimte... Verder komt er een vloeistofdichte vloer en wordt de grote deur vervangen. Het gemoderniseerde boothuis wordt in december casco opgeleverd. Voor de inrichting van het boothuis zijn de leden van de KNRM op zoek... naar mensen die de Zandvoortse KNRM willen steunen. U kunt dan een tegeltje kopen en uw steentje bijdragen. De tegeltjes waarop uw naam komt, kan komen te staan worden in het boothuis op een tegeltjeswand geplaatst. De kosten per tegeltje voor particulieren is 25 euro... ook als u de donateur wordt of bent van de KNRM. Dan wordt het 50 euro eenmalig. Voor bedrijven gelden er andere tarieven... Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om de tegeltjeswand te komen bekijken tijdens de opening van het Boothuis in het nieuwe jaar waar wij tegen die tijd weer opnieuw van zullen horen. Met ingang van afgelopen dinsdag 1 november tot 1 maart 2017 is er net als de vorige winter een aantrekkelijk parkeertarief voor heel Zandvoort van 50 cent per uur.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 Ik heb het de afgelopen week al een keer geroepen, maar ik roep het toch nog maar een keer. U bent van harte uitgenodigd om vanavond, vanaf 7 uur... uw overleden dierbaren te komen herdenken. Er is een speciaal programma gemaakt wat start om 7 uur... en uh, waarbij u een lichtjesroute kunt lopen over de begraafplaats... waarbij gezongen zal worden door zanggroep Ubi Caritas en waarbij de namen van diegenen die het afgelopen jaar zijn begraven... in een asurn zijn bijgezet of zijn verstrooid, zullen worden vernoemd. En u kunt kaartjes neerzetten en bolletjes planten... in het perkje bij de vredesuil. Uh, iedereen kan ook zijn persoonlijke wens op aanwe aanwezige kaartjes schrijven... en deze vervolgens ophangen in een boom. En na afloop is er de mogelijkheid om even met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of chocolademelk. Tussen het 7 uur en 9 uur is de begraafplaats gedeeltelijk verlicht... maar wilt u het graf van uw dierbare bezoeken... dan is daar gelegenheid voor, maar neem dan wel een zaklantaarn mee... omdat het dus gedeeltelijk verlicht is. De avond wordt u aangeboden door de commissie begraafplaats... gemeente Zandvoort en het uitvaartzorgcentrum Zandvoort.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 Is not your day And maybe neither was yesterday But girl, you gotta see what I see Tomorrow will be good I wouldn't say this just to please you And I wouldn't hold it from you Cause it's easy And I know you'll disagree But girl, you've got it wrong of your hair, Not the condition of your skin It ain't the weight you hope in losing Or the crisis that you're in It's not the moody swings you have Not at all, cause that's just you You see, there's nothing you should change But the will to want to Is not the time, but baby, time is on your side. You see, the sooner that you know this, the sooner things will be alright. And I don't claim to understand. All I know is that I'm your man, and I get to see firsthand that, girl, you've got it wrong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 to do is draw a line and tell yourself the way you are is fine. There ain't nobody else you really need.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 zingen, is uh, duidelijk. En dat hij mooie liedjes kan schrijven, dat is nog veel duidelijker. Ja. Alain Clark, onze Zandvoortse trots. Eh, nee, ja. eh, zoon <laughs> van mijn niet. grote vriend Deen natuurlijk. Ja. Ja. Mm -hmm. En van Marianne natuurlijk, niet vergeten. Hè, want... Ja, daar is hij ook zoon van. Toevallig, ja, hè? Ja, toevallig. Ja, he? ja, ja, toevallig ja, ja. Heel toevallig, ja. ja, dat ja, niet, alleen ja van, nee. niet alleen van Deen, <laughs> maar een geweldig <laughs> mooi nummer. En, ja. All You Gotta Change. Oh. Fantastisch. Van een van de eerste albums, toch? Ja zijn eerste album. Ja, ja, ja, niet zijn eerste album, want daarvoor was uh, hij al met andere dingen bezig. Maar... Ja, maar dat waren meer singletjes, hè, die hij uitbracht, toch? Ja, maar, nou, ja, dat weet ik eigenlijk ja, niet precies. Ja, ja dat Maar waren daar, daarvoor singletjes. was hij een beetje met, met een beetje van Nederlands, die, hè? Ja, straattaal en zo, en zo. Ja, heerlijk, maar, de manier waarop je me kust is heerlijk. heerlijk heer, heer, heer, heer, heer, heer, rustig, ik kus je niet. Ja, nee, maar dat ik, zong, heer, die, dat ik zong niet. Ik ga geen portiers kus, kom dan. <laughs> ja. En dames en heren, ze heeft ook een andere naam gekregen, hè. Het was voorheen Dolly ten Pierik, maar het is nu Dolly portier. Ja. <laughs> Dolly portier ik. <laughs> kan ook nog. Goed. Hè, hartstikke ja. leuk Dol. En ja. een mooi nummer van uh, deze, deze prachtige zanger Alain. Ja, ik, heb, uh, ik, ik heb van de week iets ontdekt. Uh, dat o, stond bij de, ja, bij de nieuwe releases. En dat vond ik zo apart en zo verschrikkelijk mooi. Ja. Dat ik denk, ik ga dat in de uitzending beslist pluggen. Ik ga dat promoten. De, het is een albumje er staan maar vier liedjes op. Maar het is zo apart. Het album heet Noord-Zuidlijn. En het heeft niets met die troep in Amsterdam te maken. Helemaal niks. Maar het zijn ook, tweede... niet ook niet met kook. Ook niet met kook. Nee, maar het is wel ja. erg leuk. Want het, het, is, ja. het is eigenlijk um, een, twee uitersten in Nederland komen elkaar tegen. Namelijk een Friese zanger en een Limburgse zanger. Oh, wat grappig. Ja, dat is ontzettend goed. En die Friese zanger, dat is natuurlijk Siep van de Ploeg, van de kast. Ja. En die Limburgse zanger is Geen Reinders. En ja, die ken die, ik die, niet. Die, nee, die zou u kunnen kennen van het liedje Blaasmuziek. Dat is ja. een, een van zijn. Maar die zingt ook altijd over het algemeen in het Limburgs. Ja. Siep, die doet natuurlijk zowel dingen in het Nederlands als wel ook in het Fries. Fries, ja. En die hebben dus samen iets opgenomen, hebben vier stukken opgenomen. Althans, er staan er vier op de Spotify. Ja. En ik vind dat zo mooi. Nou, ik ben helemaal nieuwsgierig ja, dit, geworden. Ja, dit, dit klinkt echt helemaal te gek. Uh, je hoort dus, je hoort dus ja. Fries en Limburgs door elkaar. Heen. Wat een en dat is Leuk. leuk. Fries, uh, dus uh, de, ja, Siep van de ploeg en Ge Reinders samen in de Noord-Zuidlijn. Mm. 152 52 kilometer is een pure Ik, vind, ik vond het uh, van de week... kwam ik het tegen bij de nieuwe releases. En ik vind het een partij leuk. Stief van de Ploeg samen met... Uh, met G. Reinders dus. En die hebben samen een cd'tje gemaakt. Een ep'tje noem je dat... Noemde je dat vroeger. Vier nummers erop. En uh, dit was de titelsong... De Noord-Zuidlijn. En het zijn dus ja, mensen uit Friesland en Limburg. En geen reinders dames en heren. Ja, dat is een, dat is een Limburger. En die zingt ook over het, over het algemeen gewoon. In het Limburgs. Dat is ontzettend leuk. Uh, niet van die, van die walsliedjes en zo... maar gewoon uh, mooie Limburgse muziek. Ik ga u er een laten horen. Eens kijken of u die... dan uh, kent u die link waarschijnlijk ook. Het is, uh, het is zijn ode aan die prachtige uh, harmonieorkesten... Die, uh, die je in de hele wereld hebt. En zeker in Limburg, want er zijn er een aantal. Uh, daar vindt ook elk jaar een fantastisch concours plaats in Kerkrade... het Wereldmooi Muziekconcours. En uh, daar komen dan echt de beste blaasorkesten... Uh, Brassbands, uh, harmonieën, nou uh, noem het allemaal maar op. En uh, die komen daar altijd. En dat, dat, dat zijn vaak fantastische orkesten. Dat is echt met, met gewoon amateurs, mensen die uh, geen professioneel gedoe, maar gewoon, uh, uh, ja, zeg maar, hobbyorkesten. Er uh, is er een van die door, uit uh, mijn omgeving die er ook meedoet. Sint Cecilia uit Heemskerk. En die zijn ook, is ook zo'n zo heerlijk orkest. Maar goed, ik ga het liedje van G. Reinders even laten horen. Zijn oude aan. Blouse muziek. Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blowbox met geel biezen en pasgepoetste schoen. Nog boete de deur hoorde ik het gerette ketet van een trompet. Genoeg wild, hier drinken voor een schat. In de eerste strood rook het van wiet weg en ik dacht, verrek, hier trekt nog geen een zondige soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar vuur over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein en daar speelde een fanfare heel fijn bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek, bloes mij omver, met toeters en bellen, een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos mij rie.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 Bloos muziek. Bloos me ver. Met toeters en bellen. En schon vooral vertellen. Zondagmorgen bloos muziek. Bloos me We zijn daar echt helemaal gek van, dit, uh, uh, van deze muziek. Wat u nu hoort, is Rob op Harms op de achtergrond. Uh, uh, Albert-Jan. Ja, dat is niet een geloof. Als die man en lacht... duo is er weer. weer. Ja, duo is er weer. Als, als, als die lacht, jongen, nou, dan springen eruit. Niet de geloof. Maar goed, u, u hoorde het, daarvoor toch nog even... In de mooie stilte hoorde u blaasmuziek van G. Reinders. Nou, ik heb nog één plaatje dol en dan is het alweer één uur. Ja, dan zitten we er alweer op de helft. Ik zit alweer op de helft. Hè. Ja, dan gaan, gaan we weer naar het he? nieuws en cabaret. En ik ben benieuwd wat je vandaag gaat doen. Nee, ik heb nog niks uitgezocht eigenlijk. Meen hey, nee. je dat nou? Nee, ik heb oh? nog niks uitgezocht. Ja, dan maar gaan we ja, samen zal... eens eventjes spitten. Ja, we gaan eens even denken wat we gaan doen. Ja. Ja. We hebben We nog een, een liedje de tijd voor. Ja. ja. <laughs> She likes weeds en zo. Dus dat kan, uh, oh, kan, leuk. Uh, van ja, de T-set. Ja, van de T-set. Oh, t geweldig. Ja. ja, leuk man. De T-set of T-set Peter Tetro. She likes wheat. Mocht eigenlijk niet op de radio vroegen want ze dachten dat het over drugs ging. There's a long nose study on which which she pushes picks a van Eyck. Ray Fenwick zat er ook nog in. Ja, er zijn er wat hoor van die gasten. Kwamen aan Delft gedaan trouwens. Mee. Ja. En uh, het is alweer tijd. Hè. We gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. En uh, trouwens, dat liedje was in de tijd wel verboden. Hè. She likes weed. Weed is natuurlijk ook een beetje softse hè? Dus, uh, ja, ja, ja. Genots, ja een genotsmiddel. Uh, ja, en dan uh, natuurlijk de, de wat puriteinse ja. omroepjes die je toen in Nederland had. Die, die gingen ja. dat niet draaien. Nee, Dat was taboe, hè. Ja. ja. Dat woord mocht je niet eens in je mond nemen, nee. joh. Ik weet nog wel dat mij gezegd werd, toen was ik zo klein in de jaren... en toen zeiden ze, als je daar ooit aan begint, dan breken we je benen. Ja, dat zei mijn, ja. mijn vader toen over roken. Maar het <lacht> maakt niet uit. Ik heb mijn benen ja. nog. Hij heeft het nooit ontdekt. <lacht> <lacht> heb jij geroken? Jawel. Ja? Ah, dat is al heel lang geleden. Ja, goed. We gaan naar het nieuws en het wereldol en uh, we zien elkaar aan de andere kant weer terug met uh, mevrouw Kaandorp. Ja, ik vind oh, het. wel gezellig. Een leuk. mevrouw Kaandorp. Ja, nou. leuk. Ja, nou, eigenlijk mevrouw Gaikema, maar van <laughs> mevrouw nou, Kaandorp. Tot zo. Hè? Ja. Tot zover het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.